Baba en de 40 Rovers. In een stad hier ver vandaan woonden eens twee broers. De ene heette Kasim en de andere Ali Baba. Kasim was met een rijke vrouw getrouwd. Hij woonde in een prachtig huis en het ontbrak hem maar niets. Er was altijd eten en drinken in overvloed. In de stal stonden prachtige rijkpaarden, en hij had zoveel kleren... dat hij zich iedere dag van de week kon kleden als een prins. Ali Baba daarentegen moest hard werken om de kosten te verdienen... want de vrouw met wie hij was getrouwd, bezat niets. Hij woonde in een armzalig huisje en zijn enige rijkdom bestond uit een ezel. Die nam hij iedere dag mee naar het bos om het hout te schouwen dat hij hakte... en dat hij dan in de stad verkocht. Ali Baba was te trots om zijn rijke broer om hulp te vragen. Trouwens, die zou hem waarschijnlijk toch niets hebben gegeven... want een gieriger man dan hij was er in de stad niet te vinden. En hoe meer geld hij kreeg, des te gieriger werd hij. Nee, dan was het maar beter om zelf nog wat harder te werken, dacht Ali Baba. Dan was hij niemand iets verplicht. En zo woonde hij en zijn vrouw arm, maar tevreden in het kleine huisje. Op zekere dag, toen hij weer naar het bos was gegaan om een flinke partij hout te hakken... gebeurde er iets merkwaardigs. In de verte naderde een grote troep ruiters. De hoeven van hun paarden sloegen vuur over de rotsbodem... en op plaatsen waar het pad zanderig was, wierpen ze grote stofwolken op. Nu waren er in die tijd nog alleen roversbenden op pad... En omdat Ali Baba er niets voor voelde zijn ezel kwijt te raken, tenslotte konden die schurken van alles gebruiken, leek het hem het beste om zich te verstoppen. Hij zette zijn ezel achter een uitstekend rotsblok en kroop zelf achter een struik om daar te wachten tot de ruiters voorbij zouden zijn. Zo te zien waren het er ongeveer veertig. Toen ze vlak bij de plek waren gekomen waar Alibaba zich had verstopt, hief de aanvoerder zijn hand op. De hele troep bleef staan. Het ware rovers dat kon Alibaba duidelijk zien. Sommige mannen hadden echte boevengezichten. Hij dook nog wat verder weg en hoopte maar dat zijn ezel niet zou gaan balken. Erg gemakkelijk zat hij daar trouwens niet zo tussen de stekelige struiken. Daarom probeerde hij zich voor te stellen dat hij thuis lekker zat op zijn zachte kussen en met zijn vertrouwde waterpijp. Met ingehouden adem keek hij hoe de rovers op een gebaar van de roverhoofdman van hun paden sprongen. Wat zouden die kerels hier gaan doen? Op het antwoord op die vraag hoefde hij niet lang te wachten. De hoofdman liep naar de rotswand toe, trok een plechtig gezicht en zei... Sesam, open u! Ali Baba sloeg zijn handen voor zijn mond van verbazing... want op dat ogenblik spleet de rots... en werd er een diepe grot zichtbaar. De rovers schenen het helemaal niet bijzonder te vinden... want geen van hen toonde zich verbaasd... toen ze achter de hoofdman naar binnen liepen. Toen de laatste was verdwenen, hoorde Ali Baba roepen... Sesam, sluit u! En het volgende ogenblik was er van de opening niets meer te zien... Het is dat ik het zelf heb gezien, mompelde Alibaba, want anders zou ik het niet geloven. Hij werd verschrikkelijk nieuwsgierig naar wat zich achter de rotswand bevond. Daarom besloot hij te wachten tot de rovers weer naar buiten kwamen en dan zou hij er zelf een kijkje gaan nemen. Het duurde een hele tijd voordat ze tevoorschijn kwamen. Daarna wachtte Alibaba nog een poos om er zeker van te zijn... dat de rovers een flink eind uit de buurt waren. Toen trok hij de stoute schoenen aan en liep naar de rotswand toe. Sesam, open u, zei hij... zoals hij de roverhoofdman had horen zeggen... en gehoorzaam spleet de rots open. Alibaba azelde even. Zou hij naar binnen durven gaan... Maar wie A heeft gezegd, moet ook B zeggen. En dus liep hij de grot in. Sesam, sluit u! riep hij in de richting van de opening. En de rots ging dicht. Voetje voor voetje liep Ali Baba verder. Aan het eind van de gang was een grote open ruimte. Toen hij daarin liep, wist hij niet wat hij zag. Er stonden grote potten met gouden en zilveren munten, juwelen, parels en diamanten. Overal stond prachtig koperwerk en aan de wanden hingen zij de stoffen met gouddraad. Alles schitterde en flonkerde zo dat Ali Baba zijn ogen tot spleetjes moest knijpen om niet te worden verblind. Zoveel rijkdom had hij nog nooit bij elkaar gezien. Zo snel hij kon, vulde Alibaba een zak met gouden munten. Die sleepte hij naar buiten en bond hem op zijn ezel. Dat deed hij nog een paar keer. En daarna bedekte hij de zakken met hout. Zo begaf hij zich op weg naar huis. Kom je nu wel thuis? vroeg zijn vrouw verbaasd toen ze hem zag aankomen. Je bent toch niet ziek? Maar Alibaba maakte een gebaar dat ze stil moest zijn... Hij zette zijn ezel op stal en begon het dier af te laden. Zijn vrouw wist geen woord uit te brengen van verbazing... toen ze zag wat er uit de zakken onder het houten voorschijn kwam. Hoe, hoe kom je daaraan, wist ze er ten slotte uit te brengen. En, en hoeveel geld is dat wel niet? Zonder op antwoord te wachten, begon ze de munten te tellen. Maar al gauw merkte ze dat het een heel karwei was... Daarom besloot ze een maatbeker te gaan lenen bij de vrouw van Kasim om de hoeveelheid te kunnen meten. Nieuwsgierig als ze was, wilde Kasims vrouw weten waarvoor ze de maatbeker nodig had. En omdat de vrouw van Alibaba dat niet wilde zeggen, smeerde ze wat teer op de bodem van de maatbeker. Terug in de stal begon de vrouw van Alibaba met behulp van de maatbeker het goud in hoopjes te verdelen. Intussen groef Alibaba in de tuin een kuil om de munten in te verbergen zodra ze waren geteld. Wat een geluk, mompelde hij opgewonden. Nu ben ik even rijk als mijn broer en wie weet zelfs nog rijker. En als het op is ga ik gewoon een nieuwe voorraad halen. Zijn vrouw was intussen klaar met meten. Verschrikt staarde ze naar de hopen goud. Wat sta je dan nou, zei Ali Baba ongeduldig. Breng liever die maatbeker terug. De vrouw van Kasim keek naar de maatbeker en zag dat er een gouden munt aan de teer was blijven plakken. Zo, zo, die arme Ali Baba had dus zoveel goud dat hij het met een maatbeker moest tellen. Opgewonden vertelde ze het aan haar man. Even later stond Kasim bij Ali Baba voor de deur en vroeg hem waar al dat goud vandaan kwam. Er zat niets anders op dan het hem te vertellen. Ali Baba bood Kasim aan met hem mee te gaan naar de grot, maar daar wilde Kasim niets van weten. Hij vroeg hoe hij er moest komen, bond tien ezels aan een touw en haastte zich naar de grot. Die ging dadelijk open toen hij Sesam, open u! riep. Maar tegen de tijd dat hij klaar was met het vullen van zijn zakken... ...was hij de toverspreuk vergeten en de grot bleef dicht. Daar zat Casim tussen alle schatten waar hij nu niets aan had. En alsof zijn ellende nog niet groot genoeg was... ...hoorde hij vanaf de ingang plotseling ruwe stemmen klinken van mannen... ...die vast niet veel goeds in de zin hadden. Het waren de rovers. Die hadden de ezels voor de rotswand zien staan. Ze hadden wel begrepen waarvoor al de kisten bedoeld waren die de dieren op hun rug droegen. En ze waren vastbesloten om de indringer te vangen. Het duurde niet lang om hem te vinden. En voordat Kasim ook maar een woord had kunnen zeggen, had de roverhoofdman hem het hoofd afgeslagen. Daarna pakten ze hem op en legde ze hem buiten voor de rotswand neer... om mogelijke volgende indringers schrik aan te jagen. Intussen was de vrouw van Casim heel ongerust geworden... toen haar man die nacht niet thuis kwam. Ze maakte zich zoveel zorgen... dat ze de volgende morgen naar Ali Baba ging... om hem te vragen Casim te zoeken... Alibaba ging dadelijk op weg naar de grot... waar hij het afschuwelijk toegetakelde lichaam van zijn broer vond. Haastig stopte hij het hoofd en het lichaam in een grote zak... en ging naar huis terug. Toen vroeg hij Morgiane, een trouwe slavin, om raad. Als de rovers erachter kwamen dat hij het lichaam van zijn broer had meegenomen... zouden ze wel eens wraak kunnen komen nemen... Morgiane raadde Alibaba aan om naar de vrouw van Casim te gaan... ...en haar te vertellen dat Casim dood was. Maar, voegde ze eraan toe, niemand anders mag het weten. Ze moet gewoon doen alsof hij heel erg ziek is. Dan zorg ik wel voor de rest. Toen ging de slavin naar de apotheek. Daar vroeg ze om een geneesmiddel voor een ernstig zieke man... Het is voor de broer van Baba," zei ze erbij. Ik vraag me af of hij de avond zal halen. En met een zorgelijk gezicht haasten ze zich met de medicijnen naar het huis van Casim. De hele buurt wist zo langzamerhand dat Casim ernstig ziek was. Het verwonderde dan ook niemand dat zijn vrouw tegen de avond huilend naar buiten kwam... om te vertellen dat haar man gestorven was... Intussen was Morgiane naar de schoenmaker Baba Mustafa gegaan. Door hem een handvol goudstukken te geven, wist ze hem zo ver te krijgen dat hij bereid was geblinddoekt met haar mee te gaan om een karweitje op te knappen. In het huis van Casim aangekomen wees ze hem het lijk aan. En voor nog een handvol munten naaide hij het hoofd keurig aan het lichaam. Aan niets was te zien dat Casim zoon vrede dood was gestorven. Toen bracht ze hem weer geblinddoekt naar huis. De rovers hadden inmiddels ontdekt dat het lijk was gestolen... en ook dat er goud was weggenomen. Ze besloten om de beurt op onderzoek uit te gaan... om te proberen erachter te komen wie de brutale indringer was geweest... De eerste die op pad ging, kwam ver na zonsopgang in de stad aan. Alles was donker, behalve de werkplaats van Baba Mustafa. Die was bij het licht van een kleine olielamp nog aan het werk. Je zult je ogen bederven, zei de rover toen hij de oude man zag zitten. Maar Baba Mustafa glimlachte en zei trots, aan mijn ogen mankeert niets. Gisteren nog heb ik in een half donkere kamer een hoofd aan het lichaam genaaid Met zulke fijne steekjes dat niemand de naden kon zien De rover keek hem belangstellend aan Waar was dat dan wel, oude man? Vroeg hij, ervan overtuigd dat hij op het goede spoor was Zo'n knap werkstuk zou ik best wel eens willen zien Baba Mustafa zuchtte ik zou het u werkelijk niet kunnen zeggen, meneer. De dame die me voor het werk kwam halen, had me namelijk geblinddoekt. De rover liet zijn geldbuidel rinkelen. Natuurlijk zou ik kunnen proberen het huis terug te vinden, zei Baba Mustafa belangstellend toen hij het gerammel van de munten hoorde. En ja hoor, na wat zoeken en dwalen, bracht hij de rover bij het huis van Kasim. Haastig nam hij een handvol goudstukken in ontvangst en maakte dat hij wegkwam. De rover zette met krijt een kruis op de deur. Toen ging hij terug naar de anderen om hun te vertellen dat hij de woning van de indringer had gevonden en dat hij het huis met een kruis had gemerkt. De volgende morgen ging de slavin Morgiane al vroeg van huis om brood te halen en... ze zag het kruis op de deur. Hoewel ze niet wist wat daar de bedoeling van was... ...leek het haar veiliger om op alle deuren in de straat ook zo'n kruis te zetten. Toen de rovers korte tijd later in de straat kwamen... ...en de rover het huis wilde aanwijzen, lukte hem dat natuurlijk niet. En daarom moesten ze weer naar hun schuilplaats terugkeren... ...waar de rover, die zich voor de gek had laten houden, ter dood werd gebracht. Met een tweede rover verliep het dan net zo. Ook hij zette een kruis op de deur. Maar de slavin Morgiane zag het weer... en zette een kruis op de andere deuren. Met geen mogelijkheid was na te gaan... welke deur van het huis van de indringer was. En ook de tweede rover werd met de dood gestraft. Toen besloot de roverhoofdman zelf te gaan. En toen Baba Mustafa hem het huis had aangewezen... Rentte de hoofdman het zo goed in zijn geheugen... ...dat hij de deur niet met een teken hoefde te merken. Tevreden keerde hij terug naar de andere ...met wie hij een listig plan bedacht. Vermomd als oliekoopman... ...zou de hoofdman naar de stad gaan... ...met een grote troep ezels... ...beladen met oliepotten. In die potten zouden in plaats van olie rovers zitten. Bij het huis van Kasim, waar Ali Baba na de dood van zijn broer was gaan wonen... zou hij om onderdak vragen voor de nacht. En als iedereen sliep, zouden de rovers uit hun potten komen... de bewoners vermoorden en het huis in brand steken. Zo kwam er die avond een oliekoopman door de straat waar Ali Baba woonde. Hij maakte een vriendelijk praatje met Ali Baba... Het kostte de hoofdman helemaal geen moeite om hem zijn verhaal te laten geloven. Alibaba bood hem gastvrij onderdak aan... en even later stonden de ezels met hun potten keurig in de stal. Alibaba nodigde zijn gast uit voor het avondeten. En nadat deze eerst heimelijk met zijn mannen had afgesproken... dat hij op de potten zou kloppen als het tijd voor de aanval was... ging hij aan tafel... Terwijl gast en gastheer van hun eten genoten, was de slavin Morgiane in de keuken aan het werk. Plotseling ging haar olielampje vlakkeren. En omdat de voorraad olie in huis op was, besloot ze te gaan bijvullen in de stal uit een van de potten van de koopman. In het donker stoten ze per ongeluk met haar voet tegen een pot. Het volgende ogenblik ging het deksel omhoog en er klonk een stem uit het binnenste van de pot die vroeg of het altijd was. Even schrok Morgiane, maar toen herstelde ze zich. Nog niet, antwoordde ze kalm, terwijl ze naar de volgende pot ging om te kijken of daar ook iemand in zat. Ook daar werd dezelfde vraag gesteld op haar klopje. Dat ging precies zo bij alle andere potten... behalve bij de laatste waarin inderdaad olie zat. Morgiane vulde haar lampje en ging pijnzend naar de keuken terug. Wat was dat voor een oliekoopman die mannen in zijn potten had in plaats van olie? En waarom kwam hij met zijn vreemde lading naar het huis van Kasiem... Was dat toeval dat hij bij Alibaba had aangeklopt of stak er iets achter? Dat het niet veel goeds inhield stond in ieder geval vast voor Morgiane. Ze besloot dan ook in de eetkamer niets van haar ontdekking te laten merken. Ze bediende met een gezicht waarop niets te lezen stond. En terwijl ze met dampende schalen af en aanliep bedacht ze een manier om van de ongewenste gasten in de stal af te komen. Ze zette een grote schaal op het vuur... en vulde die met olie uit de pot van de koopman. Toen de olie kookte, ging ze ermee naar de stal. Ze tilde de deksels van de potten op... en goot er de gloeiende hete olie in... waardoor alle rovers stikten. Korte tijd later verscheen de roverhoofdman in de stal... Hij tikte tegen de potten om zijn mannen te waarschuwen. Maar niemand kwam tevoorschijn. En toen hij de deksels opendeed en zag wat er was gebeurd... sloeg hij eilings op de vlucht. Morgiane vertelde alles aan Alibaba. En die was haar zo dankbaar dat hij haar liet trouwen met zijn oudste zoon. De tijd verstreek en de roverhoofdman zon op wraak. Hij besloot zich als koopman te vestigen in de stad waar Alibaba woonde. Al gauw sloot hij vriendschap met een zoon van Alibaba. Op die manier wist hij zich in de familie in te dringen... en zo werd hij op zekere dag bij Alibaba te eten gevraagd. Morgiane, die de gast aandachtig opnam, zag dat hij de vreemde oliekoopman was... En toen ze ontdekte dat hij tussen zijn kleren een dolk had verborgen... bleef ze op haar hoede. Ze zei dat ze na het eten een zwaarddans wilde uitvoeren. En tijdens de dans sloeg ze de koopman het hoofd af. Daarna legde ze de verschrikte aanwezigen uit... wie de man in werkelijkheid was. Toen was Ali Baba voorgoed van zijn vijand verlost... En buiten hemzelf, zijn zoon en Morgiane kende niemand het geheim van de grot. En omdat ze er met niemand over spraken, bleef het altijd een geheim.